Levi van Eck met het NOS Journaal. In de kinderopvang en het basisonderwijs zijn de afgelopen drie weken 99 medewerkers positief getest op het coronavirus. Dat meldt trouw op basis van cijfers van het RIVM. School- en opvangmedewerkers kunnen sinds 6 mei een coronatest doen. Tot eind vorige week lieten 2100 medewerkers zich testen door de GGD. 59 van hen hadden het virus. Daarnaast kwamen er 40 besmettingen aan het licht via de huisarts of het ziekenhuis. Treinen van de NS rijden de komende tijd langzaam langs de onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen in Drenthe. Een woordvoerder van het spoorbedrijf zegt dit te doen als uiting van respect naar de machinist die vrijdag omkwam bij een ongeluk. Bij de spoorwegovergang bostte een trein op een aanhanger van een trekker. De machinist van 58 overleeft dat niet. De treinen blijven langzaam rijden tot aan de begrafenis van de man. Het leidt volgens de NS niet tot noemenswaardige vertraging op het traject Groningen-Zwolle. Experts van vliegtuigbouwer Airbus gaan Pakistan International Airlines... helpen bij het onderzoek naar de crash van afgelopen vrijdag. De Airbus A320 stortte kort voor de landing neer... op een dichtbevolkte woonwijk in de buurt van vliegveld Karachi... in de grootste stad van Pakistan. 97 mensen kwamen er daarbij om het leven. De vliegtuigmaatschappij sprak eerst instantie van een probleem... met één of beide motoren. De zwarte doos van het toestel is teruggevonden... De Pakistanse luchtvaartautoriteiten zeggen dat ze al hun bevindingen met Airbus zullen delen. De topman van Air France KLM, Ben Smith, krijgt een bonus van ruim 768.000 euro. Het is besloten op de aandeelhoudersvergadering. Nederland stemde tegen omdat het volgens minister Hoekstra nu niet de tijd is voor bonussen. Het extraatje voor Smith is nog over het jaar 2019 toen het Smith Air France KLM nog goed ging. Het weer vanavond droog en op de meeste plaatsen zonnig. vanaf daalt de temperatuur naar een graad of 8. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen vrij zonnig en 17 tot 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het warm en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fides.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van ZFM ZFM Uitzending van ZFM Jazz op zondag. Ja, we hebben vandaag uh, drie uurtjes. Want de zaterdag uitzendingen kunnen nog niet uh, van start gaan. Maar op de zondag dus een extra uurtje. Wat ga ik je brengen? Wel zo... <kliek> een, uh, twee uurtjes met mainstream jazz. En het derde uurtje gaan we naar de film. We gaan luisteren naar wat soundtracks, uh, filmscores en wat dies meer zijn. We begonnen de uitzending met... Chico Hamilton, de percussionist en bandleider... die vanaf de mid jaren 50 gigantisch veel albums heeft uitgebracht... tot, uh, tot aan zijn dood uh, ja een enorm oeuvre, een geweldige artiest. De moeite waard, Chico Hamilton, wordt niet zo vaak genoemd, niet zo vaak gedraaid... maar echt een uh, fenomenale drummer, percussionist en bandleider. Chico Hamilton's Gongs East uit de jaren 50. Eind jaren 50, meen ik. Met uh, Eric Dolphy trouwens op clarinet uh, uh, op, uh, op dat nummer. En we vervolgden dat met uh, Terry Pollard. Is niet echt een hele bekende dame. Um, een, een pianiste en een vibrafoniste en haar septep. Septet uit 1954. En dat komt van een album, dat is wel grappig. Uh, dat is een soort van Battle of the Sexes. Cats versus Chicks heet dat album. Clark Terry en zijn septet tegenover Terry Pollard en haar septet. En dit nummer heette Man Blues. En daar speelde dus een, uh, in dat septet van Terry Pollard... onder meer Barrel Booker op uh, piano... Maar ook Mary Osborne, die fantastische gitariste, uh, mee. Um, leuke plaat, moet je maar eens opzoeken. Cats versus Chicks. We gaan wat verder met de, nog wat meer girl power. Roberta Donnay en de Prohibition Mob Band. Horizontal Mambo. Horizontal mambo, mambo. It isn't what you think so, think so. The horizontal mambo, mambo. He's so nice, he's so nice. I sang out with the combo, combo. They had another lingo, lingo. He wanted me to tango, tango. I danced it twice, but not quite. He the Congo morgen bij ZFM Jazz op uh, zondag. Um, ja, het is een beetje onwennig nog uh, achter de knoppen... maar ik hoop dat u mij goed uh, verstaat... en dat de muziek in ieder geval in de smaak valt... zoals gebruikelijk een mix van oud en nieuw stuff... Uh, met wat vaste items in het programma. Uh, de nieuwe albums, de nieuwe releases... dat zijn albums uit 2020, die komen voorbij. En in het de derde uur heb ik ook nog de Top 2020 cover-up... Uh, ja, de luisteraars die na mijn podcast en ook de zaterdaguitzendingen hebben geluisterd... die weten dat het niet over uh, politieke cover-ups gaat... maar chassy-covers van nummers uit uh, de top 2000 van afgelopen jaar. En net luisterde je naar de Amerikaanse zangeres uh, Roberta Donne... die de jaren 30, 40 jazz als inspiratie neemt en een... Prachtig album heeft afgeleverd uh, afgelopen jaar. En dat heette Best Up Gin, Roberta Donne. Praten we over de jaren 30, 40 en ook 50, dan kunnen we natuurlijk niet over om uh, Ella Fitzgerald heen. En daar uh, is een ode van legacy aan deze fameuze zangeres. Complete. Our next artist is a nine-time Grammy-nominated singer who is as home celebrating her deeply felt New Orleans jazz roots as she is topping the R&B charts. Please give a warm Ella 100 birthday welcome to the incomparable Let me by, and I know the reason why, I don't blame them goodness knows, you're my honey rose, don't buy sugar, you just have to touch my cup, you're my sugar, oh you're so sweet when you stir it up, drip, drip, from your lips, honey seems to drip from your lips, Zet Queen Legacy. In 2017 vond er een, uh, een live concert plaats in de Apollo Theater. Um, als een uh, ode, een eerbetoon aan Ella Fitzgerald op haar 100ste verjaardag, als ze nog uh, geleefd zou hebben. Onder meer met Cassandra Wilson, Patti Austin en ook Liz Wright. En het album Ella at 100 is er net uitgekomen. Ik zou zeggen: ga naar de winkels, koop dat ding. Het is echt een, een geweldige plaat als je van Ella Fitzgerald houdt met ja, een tribute door huidige moderne zangeressen. Brooks um, maakte in de jaren 60 een paar albums voor Blue Note. Onder andere deze True Blue met het gelijknamige titelnummer True Blue... met op trompet uh, Freddie Hubbard, een van de eerste opnames van uh, Freddie Hubbard, denk ik. Tina Brooks, en ja, daar liep het uh, volledig uh, fout mee af door de drugs. Zijn hele loopbaan ging naar de knoppen. En ja, na die paar uh, Blue Note albums is er niet meer veel van hem vernomen... Aan het eind van de jaren 60. We blijven een beetje in blue note-achtige soul jazz sfeer. Maar dan van Nederlandse bodem. Uh, onze baritonspecialist, bariton specialist Rick van den Berg. Met de trots uit Haarlem Bart van Dier op trombone. ...commissievergadering op dinsdag 26 mei. Ik eet u al een hartelijk welkom. Het is een hele aparte opstelling. U moet er aan wennen en ik zeker. Ik zie de beide rijen links en rechts. Tot mijn genoegen zie ik dat links en rechts zit. En voor partijen. Nogmaals hartelijk welkom. Uh, het, het is mij wat moeilijk te signaleren wie straks eventueel dat woord zou willen voeren. Maar ik verzoek in ieder geval de middelste rij of te zwaaien met de rechterarm of de linkerarm... Dat ik het hier nog wel goed zie, want ik zie u nu slechts ja achterop zitten. En verder zie ik het helemaal achter de graven, verder zie ik niets. Ja, vliegende bewegingen mag ook. Nogmaals, hartelijk welkom hier open ik deze vergadering. En wie mag ik het? Er... Nee, ik mag u het eerst woord geven. <lacht> Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, ook voor mij. Het voelt toch aan de zijkant een klein beetje alsof ik hier op het strafbankje zit. Um, ik ga u uh, proberen in een, uh, in een kort tijdsbestek mee te nemen in een aantal aspecten rond uh, de coronacrisis en alles wat daarbij samenhangt. Uh, me daarbij realiserend dat het dermate uh, veelomvattend en complex is dat ik ongetwijfeld een hele hoop dingen zal laten liggen. Uh, ik acteer vandaag even, omdat uh, um, in praktische zin namens het hele college, dus ik zal ook proberen zoveel mogelijk vragen die ook op het terrein van mijn... Uh, collega wethouders zit uh, uh, te beantwoorden vanaf deze plek en mocht ik een antwoord schuldig blijven dan kom ik daar nog even op een andere manier uh, op terug. Um, misschien goed om even uh, aan te geven waar we op dit moment staan. Um, zoals u weet wordt langzaam een aantal maatregelen versoepeld. Um, dat betekent dat per 1 juni in ieder geval ook uh, en dat is voor Zandvoort uitermate relevant... een uh, groot deel van de horeca onder restricties weer open mag... en ook de terrassen weer in gebruik mogen worden genomen... Um... Dat, nou ja, ik zal u niet vermoeien in alle interpretatievraagstukken die daarmee komen. U kunt dat ook in de krant lezen. Uh, ja, over groepsgrootte, gezinssamenstelling. Uh, nou ja, we, we zaten zelf thuis al. Uh, zijn we nou een gezin of niet met een zoon die in Amsterdam woont? Het zijn allemaal vraagstukken die, die terugkomen. Um, maar in ieder geval, we zien langzaam dat die versoepelingen uh, plaatsvinden. En ik zeg, het is eenvoudiger om strikt genomen uh, dingen heel. Uh, ...makkelijk te kunnen verbieden uh, dan dingen los te laten. Want we zien op dit moment dat dat overal wel wat problemen in de interpretatie met zich meebrengt. We werken op dit moment nog steeds zeer intensief samen in het uh, verband van de veiligheidsregio. We werken op dit moment nog steeds onder een uh, noodverordening en ook onder een grip 4 uh, structuur... ...waarbij een belangrijk deel van de bevoegdheden ligt bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Maar ik kan zeggen we doen in nauw... Overleg met elkaar zaken en we overleggen één keer in de week in ieder geval en vaker als nodig met alle burgemeesters en alle hulpdiensten met elkaar. Um er is een noodwet in de maak die noodwet die, uh, ligt in den haag uh, klaar alleen ik heb vandaag begrepen dat er toch nog een aantal haken en ogen aan zitten zodat het nog wat langer gaat duren maar, en die noodwet die zal ook vrij algemeen zijn en betekent dat er nog steeds meer bevoegdheden in de richting van de veiligheidsregio's en met name ook in de richting van de individuele gemeenten zal komen en daarbij ook de rol van de individuele burgemeesters belangrijker gaat worden um, ik geef u even het voorbeeld van de afgelopen uh, uh, hemelvaart. Ik kan u vanuit de beleving van mij als burgemeester vertellen... dat als ik dan de gordijnen open doe en ik kijk dan tegenwoordig over het strand uit... en ik zie dat het prachtig weer is, dan vloek ik stil. Want dan weet ik, dit wordt weer een dag waarin we echt heel intensief... De hele dag overleg hebben met elkaar. Er wordt voortdurend gemonitord tussen de veiligheidsregio, gemeente, andere gemeenten. Wie doet wat, op welk moment wordt er wel of niet opgeschaald. En je bent dan um, eigenlijk de hele dag bezig om het goed te managen, dat het beheersbaar blijft qua instroom richting het, uh, richting het dorp. Uh, en tegelijkertijd het is het dan ook wel bevredigend als je op een avond dan met elkaar tot de conclusie komt dat het goed beheersbaar is gebleven. Um, nou, ondertussen zien we ook dat in allerlei sectoren weer die versoepelingen gaan plaatsvinden. Ik neem u even mee in het feit dat ik vandaag een bericht kreeg van Pluspunt, die ook weer de boel gaan opstarten. Uh, morgen gaat, of nee, vanaf uh, volgende week gaat de belbus weer rijden. Uh, in eerste instantie per uh, huishouden één rit. Dus dat is een beperkt aantal ritten. En langzaam is men ook bezig om de spreekuren uh, weer uh, open te stellen. Uh, en ook de activiteiten weer onder strikte voorwaarden... met anderhalve meter afstand weer langzaam op gang te brengen. Nou, de afgelopen periode, en ik moet zeggen dat we echt trots zijn op, uh, uh, op onze welzijnsorganisatie... heeft men ook gedurende de periode dat we echt in een, nou ja, een soort, soort lockdown-situatie met elkaar opereerden heel veel activiteiten toch op afstand kunnen blijven verrichten en ik zie nu ook dat men weer heel erg goed bezig is om het weer uh, op te starten Het uh, speelt natuurlijk een belangrijke rol dat niet elke vrijwilliger zich even senang voelt bij de vraag kan ik wel of niet nu al actief zijn maar ook daar wordt op een hele goede uh, en evenwichtige manier uh, mee omgegaan nogmaals ik heb dat net ongeveer twee uur voordat ik hier naartoe kwam uh, kreeg ik daar uh, een, uh, een bericht over en dat vond ik een heel uh, bemoedigend uh, bericht Um, ik neem u even mee naar een aantal praktische zaken rond het strand. Um, ik heb u al gezegd, hemelvaart, het was vol maar beheersbaar. Uh, aardig om dan te zien dat er een hele hoop landelijke media deze kant op komen. En als ik dan zie wat je daar s'avonds van terug in de media ziet, dan blijft dat heel beperkt. Ik was zelf uh, door Hurt van Nederland geïnterviewd, niks van teruggezien, want er was niet zoveel te beleven in... Uh, ...in Zandvoort. In een aantal andere gemeenten uh, speelde de drukte wel heel erg op. Ja, als je dan op het strand keek, dan uh, je keek van afstand was het van afstand wel vol... ...maar als je zelf daar doorheen loopt en je kijkt van boven... ...zie je dat men zich over het algemeen goed aan de regels houdt... ...en tegelijkertijd met name groepen jongeren, dat daar wel wat problemen zijn... ...dat die te veel uh, uh, boven op elkaar uh, zitten. Nou, dat vergt in ieder geval voortdurend monitoring, zeker op die, op die vrije dagen dat het uh, heel warm is. Um, en we hebben uh, ook in, regio in veiligheidsregio verband met elkaar afgesproken... Indien nodig schalen we op. Dat is op heel veel dagen op één moment even nodig geweest, omdat het toen toch wel heel erg vol liep. De wijk bij zee stond om 11 uur al een grote file. Nou, dan weet je één ding: dan gaat dat bij ons ook gebeuren. Betekent dat we op dat moment ook de keuze hebben gemaakt om toch weer verkeersregelaars in te zetten? Ik zou dat liever niet doen, maar het was op dat moment nodig en dat we ook met de NS een afspraak hebben gemaakt om met name de instroom van het Haarlem en Amsterdam om daar enige beperkingen op toe te passen. Dat gaat met name dan ook in de communicatie. Uh, tegelijkertijd het het aantal mensen wat in een trein mee kan is ook vanwege de coronamaatregelen beperkt. Dus dat betekent dat met name daar waar mensen instappen het probleem ontstaat. En wij vervolgens op het moment dat iedereen tegelijkertijd terug zou willen een probleem hebben. Dat betekent dat wij hier op dat moment dat we het vermoeden hadden dat het wel eens vol zou kunnen worden op station opschalen qua boa's. Eh, en ook dranghekken hebben geplaatst om in ieder geval te zorgen dat dat eh, op die plek beheersbaar was. Wat uiteindelijk tot mijn geluk niet nodig eh, is gebleken. Um, op het strand zelf, moet ik zeggen, hebben wij heel veel medewerking van de pachters gehad. We hebben een pilot gedraaid vorig weekend met wc's en strandbedjes... Um... Nou helaas, eh, zelfs heeft dat nog tot een reprimande van de minister geleid... ...die vond dat Zandvoort en Katwijk eh, zich achter de oren moesten krabben. Eh, ik heb op alle niveaus uitgelegd dat het ongelooflijk belangrijk is... ...dat die pachters op ons strand zo'n ongelooflijk goede en belangrijke rol spelen... ...dat door het uitzetten van die bedjes juist de kwestie beheersbaarder maakt... Nou, er is geen overeenstemming over project, dus we hebben uiteindelijk wel toestemming gekregen om de wc's open te houden bij de strandtenten, die ook aan, aan takeaway doen, maar ook bij de anderen. Dus dat heeft in ieder geval in, in, in de hygiëne een hoop uh, gescheeld. Uh, maar goed, ik ben nog steeds teleurgesteld dat uiteindelijk die, die proef niet is voortgezet, maar nogmaals, ja, het is nog een paar dagen en dan mogen ze wel uh, het, uh, het uitzetten. Uh, voorlopig geldt er nog een beperking van uh, met name een aantal parkeerplaatsen op de Noordboulevard. Maar dat geldt wel dat we langzaam kijken hoe we dat ook naar een uh, normalisatie kunnen brengen. Uh, we kijken het komend weekend even hoe dat loopt. En uh, ja, in die mogelijk... Gaan we ook naar een, naar een verdere uh, verruiming toe. Um, we zullen werken met beleiding op de uh, op- en afgangen. Uh, daar worden vanaf vandaag, ik kijk even vanaf, vandaag, vanaf morgen, ook borden geplaatst en beleiding. Zodat op de op- en afgangen mensen keurig rechts en links kunnen houden. Um, dat zijn ook uh, vraagstukken die, maar daar kom ik straks nog even op, die in het dorp spelen. Hoe je op die manier op een uh, goede manier uh, een rotering kan doen. Ehm... Um, Waar we nog wel een punt van aandacht hebben, is dat we zien dat er uh, heel veel meer mensen dan gebruikelijk met de fiets deze kant op komen. En dat betekent tot, uh, dat er vrij grote sprake is van overvolle plekken waar fietsen staan. En we zijn aan het zoeken naar oplossingen. Uh, dat is op de ene plek wat... Uh, als er een parkeerplaats is afgezet zou je daar fietsrekken kunnen neerzetten maar bijvoorbeeld op zuid is dat ingewikkelder maar we zijn aan het kijken hoe we dat op een uh, goede manier kunnen oplossen en nogmaals dat doen we in nauw overleg ook met de ondernemers um, die op een, op een hele constructieve en, uh, en goede manier samenwerken uh, kom ik bij het centrum um, daar uh, wordt op dit moment heel hard gewerkt door een werkgroep die bestaat uit ondernemers uh, uit verschillende geledingen uh, in samenspraak met de gemeente. We worden daarin ondersteund door Arcades, die met name al het rekenwerk doet. Uh, een belangrijk element daarin is dat wij wel de wens hebben, zoals bij veel gemeenten, om de mogelijkheden te verkennen om, omdat de terrassen natuurlijk beperkt zijn, de oppervlakte van de terrassen te vergroten. Uh, om binnen de beperkingen die er zijn van anderhalve meter, toch een behoorlijke nering te kunnen draaien. Uh, ik zal u zeggen, dat is nogal een puzzel. Uh, daar zijn we op dit moment mee bezig. We hebben morgen een finale afspraak. Ik zal daar zelf ook bij aanwezig zijn. Bij de werkgroep die zich daarmee bezighoudt. Um, want uh, ja, er zijn heel veel mensen die zeggen... sluit gewoon de hele haltestraat af. Nou, we hebben nu alle tekeningen en, uh, en, en, en plattegronden goed bestudeerd. Uh, grosso modo levert dat wel iets op. Maar um, ja, omdat je ook nog ruimte voor hulpdiensten moeten houden als die er doorheen willen. De looproutes moeten ook vrij blijven. Er zijn vrij strikte regels voor horecavoorzieningen. Hoeveel ruimte er ook moet zijn om in de voorziening zelf te komen als die ook open is. Maar goed, we hopen dat we in ieder geval daar de nodige ruimte mee kunnen creëren. En de gedachte is om in ieder geval binnen... Uh, uh, Um, het dorp zelf um, op verschillende plekken, nou, Kerkstraat, Kerkplein, Raadhuisplein, Gasthuisplein, Haltestraat, Zeestraat, Badhuisplein, met markeringen te werken. Dus een routering, zodat mensen inderdaad wel een bepaalde route volgen op het moment dat ze in het dorp zijn. Voor wat betreft de Haltestraat kijken we echt concreet om op bepaalde momenten af te sluiten. Niet op alle momenten, omdat we ook nog met de retail zitten die daar ook een positie in heeft. We hebben het idee dat er nu wel overeenstemming over aan het ontstaan is. Uh, om op zonnige en, en, en warme dagen, in ieder geval vanaf uh, een, een, ja, een uur of drie in de middag af te sluiten, dan wel... Uh, op het moment dat, dat, ja, dat het niet aan de orde is dat niet uh, te doen. Um, en overigens te kijken waar we uh, nog de ruimte kunnen vinden om terrassen wat uh, te laten uitbreiden. Uh, ook in de Kerkstraat zijn we aan het kijken om met de uh, ondernemers al daar ruimte te creëren. Doordat er staan er nu nog wat uitstallingen die het doorlopend verkeer wat beperken. Nou, dat zijn de vraagstukken waar we met elkaar over nadenken. Van hoe kan je dat ook wat beperken? zodat je daar wat meer doorstromen in ieder geval op een goede manier kan organiseren. Het zijn, dat moet u van me aannemen. Het zijn allemaal vraagstukken die steeds voorbij komen, waarbij er nooit makkelijke oplossingen zijn. We hadden er vandaag ook weer een over het plaatsen van hekken om verkeerd te beheersen. Ja, zeggen de hulpdiensten. Maar op het moment dat je een hek plaatst, dan hou je mensen misschien wel buiten. Maar als ze eenmaal binnen zijn, hou je ze binnen als ze naar buiten moeten. Op het moment dat dat nodig is. Dus dat zijn het soort vraagstukken waar we de hele dag voor, voor geplaatst staan. Um, we willen in principe de maatregelen in het centrum, uh, daar willen we morgen eigenlijk een klap uh, op geven... Om, uh, om te kijken hoe we daarmee verder gaan. We willen in ieder geval starten op 1 juni om te kijken, bijvoorbeeld in zo'n halterstraat, wat kunnen we doen. Um, en dat willen we in ieder geval voor een maand willen we dat instellen en daarna evalueren en steeds kijken van waar zijn bijstellingen nodig. Um, want het is niet zo dat we in één keer het wiel uitvinden. Het is steeds zoeken van ja, welke ruimte is er, wat kan. Waarbij ook wel heel erg geldt dat de eigen verantwoordelijkheid van... En de ondernemers en het publiek voorop staat. Dus we hebben zeer constructieve samenwerking. Ik moet echt zeggen dat iedereen werkt op een hele goede manier mee. Uh, en als we dit met elkaar beheersbaar houden, zou dat heel mooi zijn. Maar op het moment dat het niet beheersbaar blijkt, ja, dan zullen we weer moeten afschalen en dan zullen we op een andere manier weer terug moeten naar uh, naar een beheersbare situatie. Um, dan. Is dat voor wat betreft de situatie in het centrum? Ik heb uh, nog een paar punten die ik met u wil delen. Dat is dat wij hebben een, uh, een grote opzomming gemaakt van eventuele aanvullende economische maatregelen voor ondernemers uh, in Zandvoort. Uh, we hebben daar in het presidium ook kort over gehad. Uh, wij zouden graag een bijeenkomst willen beleggen met uw raad. En daar is in de agendacommissie even over gehad, maar we moeten even de vorm uh, goed met elkaar bepalen... Uh, om u te laten zien welke modaliteiten zijn er en ook uw input te krijgen van wat vindt u nou van belang, waar voelt u voor zodat we dat in ieder geval ook gewoon met elkaar de komende periode uit kunnen rollen. We hebben ook gezegd, we willen daar een integrale benadering in. Dus een benadering waarbij we niet steeds maar zeggen van die ondernemer heeft dat nodig of die ondernemer heeft dat nodig. Nee, gewoon echt zorgen van nou, hoe kijken we daar goed naar. Wij hechten er zeer aan om dat in samenspraak met u te doen. En ik zou het bijzonder op prijs stellen om um, in, de, ja, in, in, in juni daar samen met elkaar uh, overleg te hebben. Ook indacht ik het feit dat we daarover gehad hebben, dat u ook heeft aangegeven, nou we willen daar graag een... Een in inbreng opleveren. Dus dat wil ik heel graag doen. Uh, dan heeft u van ons een eerste overzicht gekregen met betrekking tot de financiën. Uh, dat was een zeer globaal overzicht. Dat wordt vanaf nu steeds verfijnd. Er is een post-corona-kosten uh, waarop wij kosten boeken. Uh, u heeft gezien qua parkeren dat dat een vrij forse uh, uh, aderlating was. Tegelijkertijd ja, moeten we ook zeggen dat we zien nu met versoepelingen. Het is een soort worst case scenario waar we van uitgaan, dus dat zou ook weer mee kunnen vallen. Tegelijkertijd, stel dat er een moment komt dat het virus weer oplaait en we toch weer naar strengere maatregelen moeten, dan komen we weer in een andere positie. Peter, niet met propjes gooien. Ja, um, dat waren mijn punten uh, voor zover tot op heden, voorzitter. Dank u vriendelijk, heer Molenburg. Ik kan me voorstellen dat er binnen de commissie enige vragen leven. En ik zie daar mevrouw achter in de zaal zwaaien. Mevrouw van der Veld, gaat u gang, u heeft het woord. Ja, dank u wel. Wij hebben vandaag wat schriftelijke vragen gesteld. En daar had ik eigenlijk gehoopt dat daar even aandacht aan besteed werd, maar ik zie. College al bladeren, dus ik neem aan dat ze eraan komen, de antwoorden. Wellicht als het interessant is, en het is het natuurlijk, kunt u ook een kleine toelichting geven over uw vragen. Ja, wat wij ons voornamelijk afvroegen, hebben we de mankracht wel... om straks per 1 juni alles wat op ons afkomt te kunnen handhaven. Het wordt nogal wat, je moet handhaven hier op straat of mensen zich aan de afstanden houden. Je moet kijken in de winkels of mensen zich aan de afstanden houden. Daar komt de horeca bij... En uh, ja, het gewone werk ligt er ook. Dan moet er ook uh, gekeken worden of mensen wel of niet uh, geld in de meter hebben gestopt. Uh, vuil buiten hebben laten staan. Noem het door alles wat we kunnen bedenken aan handhaving. Je citeert fantastisch uit die En eigenlijk de belangrijkste ja. vraag is... Uh, ...de eventuele boetes die uh, opgelegd worden door onze handhavers... ...verdwijnen die uh, in, in de pot van het Rijk? Net zoals uh, de keuringen die uh, voor de wet Mulder gelden... ...of gaat het wel naar de gemeentekas? Dank u wel, van der Veld. Ik kijk nog even rond. Meneer Kramer, gaat u gang. Ja, ik heb een vraag aan de burgemeester hoe het staat met de strandhuisjes. Want ik heb begrepen dat uh, de firma Paap de strandhuisjes die zijn opgeslagen uh, wil verwijderen. Uh, om een reden dat zij de camping willen opendoen. Dank u. Meneer Moorburg, mag u de gelegenheid geven? Dank u wel. Ik begin uh, met de vragen van mevrouw Van der Veld. Ja, ik, u had ze gesteld, maar ik wilde u toch even in de gelegenheid stellen om ze nog even ook mondeling te kunnen stellen. Dus dank u wel daarvoor. Uh, we hebben binnen de VRK hele, uh, want die vraag had u ook gesteld: van hoe, hoe geldt dat nou in die regio? hebben we. Uh, uh, handhavingsprotocollen, hoe we met handhaving omgaan. Waarbij ik wel, en dat heb ik ook eerder aangegeven. het van het allergrootste belang vind dat er ook een grote eigen verantwoordelijkheid bij ondernemers zit over hoe ze in hun eigen nering, in hun eigen exploitatie omgaan met het naleven van de regels. En ik moet zeggen, tot nu toe. Als ik kijk naar hoe de, uh, de stand-exploitanten daarmee omgaan... En de, en de gesprekken die we hebben met de horecaondernemers in, de, uh, in het centrum, uh, in het dorp... moet ik zeggen dat ik uh, daar het volste vertrouwen in heb. Um, we hebben uh, een, een basisbezetting met Pinksteren, om het maar even mee te geven... van vier BOA's die standaard hier aanwezig zijn. Maar we hebben op oproep ook vanuit Haarlem, zodra het nodig is... Uh, kunnen we opschalen. Dat hebben we tot nu toe een paar keer meegemaakt. En die zijn dan in hele korte tijd hier. Dus mocht er een, een aanleiding zijn om op te schalen, dan is dat zo. En wij hebben uh, voor op het strand zelf uh, in uh, Kennemer Kust uh, verband. Uh, dat ja, dus ons, ons uh, politieteam. De afspraak dat er extra inzet op het strand is. En misschien uh, heeft u het gezien, maar dat zijn uh, in dit geval agenten te paard die ook op het strand... En indien nodig, indien nodig, maar liever niet, kan er ook een drone worden ingezet op het strand om uh, mensen uh, in ieder geval ja, ook op die manier aan te spreken. Uh, we hebben dat tot nu toe één keer ingezet, maar dat was, dat was met name omdat de agenten het heel leuk vonden om het te doen. Maar het is gelukkig nog niet echt nodig geweest. Uh... Echt op obs dan, uh, nou, ik heb gezegd over die eigen verantwoordelijkheid, uh, dan uh, heeft u ook nog inderdaad over die uh, inkomsten van die uh, uh, boetes. En ik, nou ja, laat ik zo zeggen, ik hecht er zeer aan, en ik denk dat alle burgemeesters in de veiligheidsregio op die lijn zitten, dat we er niet op zitten te wachten om eindeloze hoeveelheden boetes uit te delen. Dat is echt een last resort, je waarschuwt, je gaat met mensen een gesprek aan... Uh, en vervolgens, als het echt niet anders kan, deel je boetes uit. Dat, dat gebeurt. Uh, ja, en die boetes die gaan uh, in de pot van het Rijk, dus die vallen niet aan ons als gemeente toe. Uh, aan de ene kant helaas, aan de andere kant, ja, dat biedt ook geen incentive om heel veel boetes uit te delen. Dus dat is ook wel weer mooi. Uh, dan kom ik bij de vraag van de heer Kramer over de strandhuisjes. Uh, er is een protocol ingeleverd door de federatie. In principe mogen de strandhuisjes gaan opbouwen uh, en, en bij mijn weten vanaf 1 juni. Uh, daar liep nog een discussie over de vraag of er tijdens de opbouw ...mensen wel of niet gebruik mochten maken van chemische wc's en op welke wijze die geleegd moeten worden. Um, en u moet me even te goede houden, want ik weet dat het protocol op dit moment ter beoordeling voor ligt... ...en ik ga ervan uit dat dat geen probleem is uh, en dat de opbouw op, uh, op korte termijn kan starten. Voorzitter... Uh, dat ze mogen opbouwen, Kramer, dat is bekend. Maar mogen ze ze ook gebruiken? Want daar was uh, nogal discussie over dat dat absoluut niet mocht. Dus ze mochten hem wel neerzetten. En daar, daar bleef het bij. Dank u meneer Kraam. Meneer Molenburg. Ja, u moet uh, mij geloven dat ik uh, de afgelopen weken uh, specialist op het gebied van sanitair ben geworden. Uh, de discussie die hier speelde is dat in de noodverordening van de veiligheidsregio zeer expliciet opgenomen staat dat er een aansluiting moet zijn op sanitair. Vervolgens kwam de vraag, maar als mensen nou een chemisch uh, uh, wc'tje meenemen, een po portopotti heet zo'n ding geloof ik... Uh, Mag die dan wel? En in eerste instantie kwam het antwoord nee. Maar vervolgens blijkt er toch een goede mogelijkheid te zijn om. Uh, die dingen te lozen. Dus vervolgens ligt die vraag nu weer voor bij de veiligheidsregio. Kan dat wel? En tegelijkertijd speelt in den landen ook een hele discussie bij campings. En ik zag vandaag ook weer wat in Flevoland over welke ruimte er nou wel en niet is. Um, nou in, als ik nu kijk naar waar we staan, uh, uh, hoop ik dat we eruit komen, dat op het moment dat we uh, de opbouw gerealiseerd hebben, dat mensen ook gebruik kunnen maken van het huisje. Onder uiteraard wel weer strikte voorwaarden. Niet met grote groepen. Hou afstand. ...en alle voorschriften die daarvoor gelden. Maar goed, eh, ik zal u daarvan op de hoogte houden mochten daar ontwikkelingen zijn. Dank u, vriendelijk burgemeester. De heer Elge Balie van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb nog een vraag wat betreft uh, het kamperen eigenlijk in het vlengen daarvan. Uh, tijdens de mooie dag uh, die u net beschreef... Uh, ...fiets ik over de boulevard en zag ik buiten de uh, camperparkeerplekken om heel veel campers geparkeerd staan... ...met omheen gewoon ja, in dit geval groepen Duitsers met fuste bier op het tafeltje. Uh, hoe hoe kijkt u daarna en wat zijn daar de oplossingsrichtingen voor? Dank u, vriendelijk. Heer Molenburg. Nou, daar geldt hetzelfde voor wat we op dit moment hanteren voor de, uh, voor de standhuisjes. We hebben in ieder geval ook het aantal camperparkeerplekken. De ...plekken waar geparkeerd kan worden, beperkt. En we hebben dat inderdaad gezien. Uh, en de opdracht is om daarop te handhaven... ...op het moment dat mensen daar staan waar ze niet mogen staan. En tegelijkertijd zijn we aan het kijken... ...van waar zouden we wel een mogelijkheid kunnen creëren... ...om campers wel uh, te laten recreëren. Dank u. Dan dus stel ik hiermee vast... ...dat het zijn van deze commissievergadering... ...en ik stel u bijzonder op prijs... ...dat u zich zo strak aan de agenda heeft gehouden... ...en zeker aan de tijd. Dank u nogmaals. En hiermee sluit de vergadering. En ik dank u daarbij... Hartelijk burgemeester En natuurlijk de G4. Ja. Acht uur.